De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Ja, we hebben het net over de Amerikaanse verkiezingen gehad, maar we hebben natuurlijk in eigen land ook verkiezingen. De campagnes zijn nu eigenlijk wel echt begonnen. Straks horen we van D66. In het Mediaforum gaat het onder meer over de pleegoudershow, die nu toch weer niet doorgaat. En nu het NOS-nieuws. Hier is Martijn van Beek. Een tattoo shop in Rotterdam die tattoos verkocht via de kortingssite Groupon is een vergunning kwijt. Afgelopen week diende een vrouw een klacht in nadat ze daar een tattoo had laten zetten. De afbeelding van de lotusbloem en haar naam in het Arabisch was compleet mislukt. Groupon haalde meteen alle kortingsbonnen van de winkel offline. En de GGD kondigde aan de tattoo shop te inspecteren en concludeerde dat die niet voldeed aan de hygiëneregels. Als er nu nog steeds tattoos worden gezet... krijgt de shop in Rotterdam een boete van minstens 450 euro per overtreding. Het dodental van een busongeluk in het noorden van India is opgelopen naar 52. Bijna 50 passagiers raakten gewond. Volgens de politie verloor de chauffeur de macht over het stuur... waarna de bus in een kloof stortte van 100 meter diep. De bus had 60 zitplaatsen, maar was overvol. Sommige passagiers zaten op het dak. Veel wegen in de bergachtige regio in het noorden van India zijn in slechte staat. Op de Franse wegen is het vandaag opnieuw druk. Rond half twaalf stond er 570 kilometer file. In Duitsland is ook veel verkeer op de weg. In een aantal deelstaten eindigen maandag de vakanties... en er wordt rekening gehouden met lange files. Ook in Scandinavië gaan de scholen weer beginnen... en dus wordt het waarschijnlijk druk tussen Hamburg en de Deense grens. Vorige week was het Zwarte Zaterdag in Frankrijk... de dag waarop Fransen massaal de weg opgaan... en andere vakantiegangers terugkeren. Vorig jaar was het in het weekend na Zwarte Zaterdag nog drukker op de weg... maar dat lijkt dit jaar niet te gebeuren. Voor het eerst is het een boeddhistisch homohuwelijk gesloten. In Taiwan trouwde een lesbisch stel in een boeddhistisch klooster. De ouders van de een van de bruiden waren niet bij de ceremonie. Zij keurden het huwelijk af. De boeddhistische leider die het huwelijk inzegende... zei dat ze zich realiseert dat veel mensen het homohuwelijk radicaal vinden... maar volgens haar verbiedt de boeddhistische leer homoseksualiteit niet...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 AMB Verkeersinformatie. Zes files, het is vooral druk richting de Zeeuwse kust. Een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen knooppunt Plein en Velsen vijf kilometer door bezoekers aan Dutch Valley. En werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50... Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ewijk 3. A58 Bergen op zomer richting Vlissingen... tussen de afrit Kruiningen en Kapelle 2... A256 uh, Goes richting Zierikzee voor de afrit Kortgenen 4. N57 Rotterdam richting Ouddorp tussen Brielen Noord en Goederede 3. En op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee voor Den Bommel 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En uh, straks komt ook oud-hockey-international Rick Volkers bij ons langs. Nu D66 op campagne in Utrecht. Hier zijn live vanuit Londen, Diode de Graaf en Jurgen van den Berg. Ja, want we zitten een maand voor de verkiezingen. Tijd voor de dames en heren politici om hun gezicht te laten zien. Arie Slop van de ChristenUnie deelde gisteren ijsjes uit in Enschede. De PvdA'ers uh, waren in Den Bosch met Diederik Samson ook daarbij. Ongetwijfeld rode rozen uitgedeeld. En het winkelend publiek in Utrecht krijgt hoog D66 bezoek. Want vanmiddag is daar... Alexander Pechtold. Mevrouw, mag ik u een volder geven voor de verkiezingen? Over een maand is het zover. Dag, mevrouw. Ja. Ah, dank u wel. Nou, kijk, dat wel. vind ik nou een warm onthaal. Ja, ja, ja, dat vind ik ook. Over een maand zijn de verkiezingen. Ja, dus wij hopen dat, uh, dat u op ons stemt. Ja. Want Nederland moet, zoals wij schrijven, ja. weer vooruit. Ja, inderdaad. Nou, dank je wel. Heel veel succes. Hè? Dag, meneer. Mag ik u een volder meegeven voor de verkiezingen? Die meneer niet. Die mevrouw wel. Alsjeblieft. Als ze nu maar geen ruzie krijgen. Nou, ja, soms is, dan zie je dat, de, dat meneer nee zegt en dat mevrouw toch even een hand naar achter steekt en de folder aanpakt. Ja, uh, dat is democratie. Bent u er niet heel erg vroeg bij? Ik denk het niet. Uh, voor de zomer hebben we uh, de kiezers veel verteld over Europa, over de uh, financiën van Nederland. Uh, toen leek het even stil te zijn. Maar uh, wat mij betreft, met nu nog een maand te gaan, mag de kiezer wel horen dat D66 Nederland weer vooruit wil brengen. Maar het duurt nog een maand. Ja, een maand om toch wel een hele belangrijke boodschap over te brengen. De afgelopen jaren heeft Nederland stilgestaan. We hebben niets aan de huizenmarkt uh, gedaan, aan de arbeidsmarkt. Het onderwijs is niet ingeïnvesteerd. Uh, we kijken naar Brussel alsof het allemaal uh, vervelend is wat daar vandaan komt. Terwijl daar verdienen we juist ons geld. En dat is wel de boodschap die D66 de komende weken wil vertellen. Maar doet u niet voor spek en bonen mee? Want het gaat tussen Rutte en Roemer, hoor je. Het gaat erom welk beleid er dadelijk na 12 september wordt geformeerd. En wat mij betreft is het programma van de SP uh, niet uitvoerbaar. Die uh, maken de zorg onbetaalbaar voor Nederland. Die, uh, die denken dat we hier achter de dijken het geld verdienen. Terwijl we juist moeten investeren in onderwijs... maar ook moeten zorgen dat uh, de financiën op orde komen. Dus er is wel degelijk wat te kiezen, want het gaat erom... het komt er. En D66 wil er als progressieve middenpartij zeker het voortouw in nemen. U wil in dat kabinet komen? Ik wil ervoor zorgen dat D66 na jaren van stilstand nu mee gaat bepalen hoe we in de arbeidsmarkt het nodige los krijgen. Dat woningen weer verkocht en gekocht kunnen worden. Dat het onderwijs weer kansen biedt. En daarvoor voer ik graag campagne. Gaat u meedoen dan met Rutte dan? Um, Rutte en Roemer, uh, wat mij betreft, ze sluiten elkaar zelfs niet uit. Is er meer keus, is er vooral de keus of we Nederland uit de stilstand gaan krijgen. Rutte is bewezen stilstand, anderhalf jaar weggegooid. En Roemer heeft zijn stilstand in zijn, uh, in zijn verkiezingsprogramma eigenlijk helemaal opgeschreven. Wie is de echte liberaal, Rutte of Pechtold? Er is maar één liberale partij, dat is D66. Mevrouw, zit u al op politiek te wachten? Nee, eigenlijk niet. We zijn een dagje uit. <laughs> ja, dat kan ook natuurlijk als je in de binnenstad van Utrecht loopt. De bijdrage was van Peter Blok. Met de Lange Baden, Zizi Toch, begin jaren 80. Dat was Gimme All Your Love In. We gaan naar het uh, Media Forum. Vandaag met twee sportjournalisten. Renate Verhofstadt, freelance journalist. Italië-kenner. Willem II-kenner ook. Hey. Uh, toch? Ja, zeker. Hi, Renate. Hi, Renate. renate gisteren. Ja, we zijn redelijk begonnen. Ik ben tevreden. Ik zit hier tevreden op, de, op mijn stoel. <laughs> en Bart Vlietstra van NuSport. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Uh, we gaan het straks uh, hebben over sport, natuurlijk. Maar uh, eerst even iets anders. De plannen van uh, John de Mol voor een televisieprogramma... waarin pleegkinderen hun pleegouders kiezen, zijn van de baan. De producent heeft ze geschrapt nadat er een uh, storm van kritiek op het aangekondigde programma was losgebarsten. En uh, de mol zou geen zin meer hebben om zich te verdedigen... tegen de aanvallen van bijvoorbeeld Tweede Kamerleden. Zou dat de echte reden zijn, denken jullie Renate? Uh, ja, nou ja, ik, ik weet het eerlijk gezegd niet... Uh... Wat ik, ik vind het een beetje dubieus. Uh, hij geeft heel erg het gevoel dat zijn uh, uh, intenties uh, goed zijn of waren... Yeah. Uh, um, dat hij alleen maar goede bedoelingen had uh, uh, door dat programma te maken. Op zich zit er wel wat in. Er zijn heel veel problemen met pleegkinderen. Er zijn uh, uh, gasgezinnen tekort. Ik heb daar toevallig, ik heb zelf één kind... ik heb me daar wel eens in verdiept om te kijken of ik zelf uh, daar uh, uh, wat aan kon doen... om een kind bij mij bijvoorbeeld thuis uh, een, uh, een thuis te gunnen. En ik vind als, als dat je intentie is, dan moet je daar beginnen. Als, als het John de Mol's intentie is om iets te doen aan de problemen met, uh, met, uh, met de pleegkinderen... Nou ja, hij heeft hoeveel miljoenen op de bank staan. Daar kun je op allerlei manieren wat uh, aan doen, lijkt mij. En Zonder hij helemaal... een programma van te maken. En volgens bedoel. mij hoef je daar niet per se zo'n programma uh, over te maken. Dat gevoel bekroopt mij een beetje. Uh, ja, en dat u nu zegt dat hij geen zin heeft om zich te verdedigen... Uh, en dat hij weet dat zijn intenties goed zijn. Ja, ik weet niet. Een beetje drogreden. Wat Had... voel jij daarbij, Bart? Ja, je moet eigenlijk meteen denken aan, aan die donorshow. Daar moest ik eigenlijk meteen aan denken... En, uh... Ja, dat ja. kunstje is natuurlijk al geflikt dat het uiteindelijk allemaal een soort hoax is. Ik kan me niet voorstellen dat het echt in een John de Mol vorm op tv zou komen... met een soort verkiezing of iets. Ik weet niet precies wat voor vorm het zou worden. Maar, ja. maar er, waren, er waren ideeën dat inderdaad een kind dan moest kiezen uit, uit drie pleeggezinnen of zoiets. Hè? En, ja. en, en dan ja, het leukste gezin... Uh... Daar zou het kind dan kunnen komen. Tenminste, dat ja. waren de eerste ideeën. Dat is toch walgelijk eigenlijk. Ja, het zou, ja. het zou, het, je moet daar, vind ik, ook geen glamour van maken. Of geen televisie van maken. Het is een hele serieuze problematiek. En dan moet je daar een soort van maak van gaan maken. Dat je op televisie, hm. live, een kind, een eigen pleeggezin... Pleeggezinnen laten... die zich dan misschien ook heel anders gaan voordoen dan ze zijn... Uh, om in een goed blaadje te komen. Of, ja, ik zie het totaal niet... Uh... Zit er zit er nog wel een ander elementen aan. Want ik bedoel, kijk, de Mol die begint daar niet uh, zelf mee. Uh, ook jeugdzorg heeft, uh, heeft zich daar natuurlijk mee bemoeid. Uh, pleegzorg ook in Nederland. Uh, die trekken nu, lijkt het een beetje, de handen ervan af. Hè? Het lijkt nu weer alsof de Zwarte Piet alleen maar naar de Mol gaat. Dat zegt hij ook. Hij zegt, ja, die zijn gewoon zo bang geworden. Ook door de reacties van het publiek en, en de politiek. Mm. En, en nu is hij de Zwarte, zwarte Piet, uh, krijgt hij toegeschoven. Ja, ja, ik las dat. Ik, ik weet niet in hoeverre dat waar is. Want volgens mij zegt playzorg van we zijn daar helemaal niet zo, uh, uh, zo actief bij betrokken geweest. Dus ik vind het altijd lastig om daar een mening uh, over te hebben. Wat, wat, wat ik denk dat uh, uh, wel zo is, dat zij misschien heel erg geschrokken zijn inderdaad van de publiciteit. Um, en zo dat soort organisaties zoeken natuurlijk wel altijd naar manieren om, om, om een grote publiek uh, aan te spreken. Dat heb je ook met de donorcodiciel gehad. Dus ik snap op zich wel dat ze een platform zoeken en dat televisie daar een, een, een goed medium voor is. Maar ik vind om daar zo'n zo show omheen te bouwen, uh, ja, is, is uh, wel één stap te ver. Ik ben niet uh, uh, terug dat het afgeblazen wordt in ieder geval. Nee. En er is dus toch ook een grens. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ik, ik, ik, ik weet niet of ik uh, zit te wachten op een pleegshow. Of show waar pleegkinderen hun eigen gast gezien Nee, Bart, jij had ook niet gekeken, geloof ik. Als ik zo jouw woorden beluister. Nee, nee, absoluut niet. Ja, goed, je gaat één keer kijken om nou te zien wat het precies is. Maar ja, het lijkt me echt uh, helemaal niet. Het is wel zich gunstig dat dit soort negatieve, of in ieder geval dat dit leidt tot publiciteit. Want dat vestigt in ieder geval de aandacht de heel leven weer op het probleem van ja. Pleegzorg Nederland. Ja, want dat, dat blijft natuurlijk wel gewoon uh, te weinig pleeggezin in feite. Precies. Um, dan iets wat jullie vast wel hebben gezien gisteravond. de uh, Finale van de hockeydames. 3,7 miljoen mensen hebben in totaal gekeken. Ja. Bart, was jij erbij? Ja, ik was erbij, ja. ja. Ik heb het gezien en uh, ja, het begon allemaal heel uh, gestrest. Hè. Zoals je wel vaker ziet in de finale. Pas na rust kwamen ze een beetje los. Maar uh, ja, ik vind het ontzettend knap dat ze die titel hebben kunnen prolongeren... Uh, met toch een deels vernieuwd team. En uh, ja, allemaal toch nog kennelijk zo ambitieus. Wat ons bij het voetbal eigenlijk steeds niet lukt. Toen nog zo ambitieus en saamhorig om, om die titel weer binnen te halen. Ja, dat, dat is even het technisch-tactische van het hele verhaal. De ik begrijp dat jij op Twitter veel emoties laat merken hè, tijdens zo'n <laughs> wedstrijd. Ja, oh jee. Nou, ik, ja, ik vond het... Uh... Ik vond het een geweldige wedstrijd. Het begon inderdaad ontzettend spannend. En in, in de tweede helft gooiden ze die schoon wat van zich af. Um, wat, ik, wat ik wel uh, ik, bij, bij het hockey... Ik doe niets af aan de prestaties van die, van die dames, hoor. Want het is echt geweldig. Ik vond ook dat ze zo fit waren alle, alle, allemaal... Uh, dus ik heb echt genoten van die wedstrijd. Maar ik werd heel erg afgeleid door Kleintje Pils op de tribune. Dat vond ik echt. Uh, daar heb ik me nog wel het meest over opgewonden, volgens mij. toen begreep ik van iemand van jullie redactie. dat die uh, mannen. Uh, nou ja, in, in Tiel of met de pet zijn rondgegaan zo'n beetje om hun reis naar Londen bij elkaar te kunnen sprokkelen. Dus ik weet niet of ik ze heel erg beledig als ik zeg dat ik ze liever kwijt dan rijk was geweest gisteravond. Maar wat, wat, wat, wat mij, het gevoel wat mij heel erg bekroop gisteravond tijdens die wedstrijd, is dat hockey uh, de finale bij de dameskijks is geweldig wat ze hebben gedaan, maar het is op mondiaal niveau natuurlijk toch een kleine sport. Uh, Argentinië is daar sterk, wij zijn sterk, Engeland, Duitsland, maar het is een relatief kleine sport. En uh, je wil natuurlijk toch een beetje weg kunnen dromen bij zo'n finale. Eh, en, en, en de prestatie intact laten. En door Kleintje Pils aan te moeten horen eh, tijdens de eerste helft met name... wordt het een soort folklore die bij, bij het schaatsen uh, hoort. En niet bij een, een, bij een geweldig evenement als de Olympische Spelen. Dus daar heb ik me vooral uh, een beetje over opgewonden gisteravond. Sorry, ja, Kleintje nou, Pils. Nou, maar... <laughs> nou, dat is wel iets van ons Nederlanders. Want wij zitten hier toevallig in een huis. Nou, dit is echt een gigantisch paleis. Het is echt ook een paleis. Uh, om maar even aan te geven dat wij, het kleine Nederland... hier het grootste huldigingshuis van, uh, van heel Londen hebben. Ja. <laughs> ja, ja nee, bedoel, dat is eigenlijk in hetzelfde straatje, wou ik maar zeggen. Ja, nee, dat klopt. Ik, ik begreep ook uit de cijfers dat... Uh, nou, ja, hoeveel, hoeveel miljoen mensen hebben ook weer gekeken dan gisteren naar die finale? 3,7. 3,7, ja. En nog, nog meer mensen hebben gekeken ja. naar de huldiging, toch? Wij willen ja, gewoon klopt. feesten. Ja. en, en dat, uh, ik, ik vind dat helemaal niet erg hoor. Want ik vind dat iedereen, iedereen recht heeft op zijn eigen feestje. Maar dat gevoel bekruipt me wel steeds een klein beetje meer. Dat, dat wij graag uh, de vlag uithangen en, en graag een feestje vieren. En dat we daar toevallig een sportevenement zoals de Olympische Spelen... of een EK of een WK voor nodig hebben om dat te doen. En, en dat Holland Heinekenhuis natuurlijk... iemand is ook uit, echt uit zijn voegen gebarsten werkelijk... Uh, het is, het is ook interessant misschien om eens te kijken... wat voor invloed dat dan heeft op, op onze gemoedstoestand uh, uh, als Nederlanders. Dat, dat zo'n feest daar wordt gevierd. Het lijkt wel of we daar toch uh, behoefte aan hebben. Mm. Ja. Bart, ik wilde even naar het voetbal. Want dat, dat is, uh, ja, ik denk dat alle aandacht van jou daar weer naartoe gaat. Hè? En dat de Olympische Spelen dat je dat alweer een beetje terzijde hebt geschoven. Nou ja, dat vind ik wel moeilijk. Want het... Is, ja, iedere avond heb je weer uh, een geweldig nummer. Of uh, kom je weer in een geweldige emotie door die spelen. Omdat het zo geweldig georganiseerd is en in beeld gebracht en alles. Maar ja, we gaan weer uh, richting het voetbal toe. Uh, ik ben al in de Lutte geweest met Ajax mee. En uh, naar Engeland, uh, Johan Kruisschaal komend weekend. Of eigenlijk is het nu al echt begonnen. En uh, ja, dat, uh, dat gaat dan langzamerhand zeker weer kriebelen... hoewel dat wel lastig is, vind ik, uh, als er zo'n Olympische Spelen nog aan de gang is. En ja. in de divisie ook steeds meer uitholt eigenlijk. Hij is ook helemaal nog niet fit, hoor, Dionne. Jullie kunnen dat niet zien. Maar, <lacht> maar wij zitten hier echt met enorme wallen onder onze ogen... van dat ja. intensieve volgen van die Olympische Spelen... tot diep in de nacht en vroeg in de ochtend weer beginnen. Ja. Ja. Maar is die deceptie wel een beetje weg bij de voetbaljournalisten, uh, Bart? Van de deceptie van, uh, van het EK... Nou ja, gisteren zijn we weer helemaal uh, opnieuw begonnen hè, met Louis Vergaal En ja, uh, ja dat wordt gewoon uh, een geweldig spannende periode weer. Ik ben eerlijk gezegd persoonlijk wel blij dat uh, dat van is gekomen, ook als uh, journalist. Omdat er meteen weer van alles gebeurt. Hij roept meteen weer allerlei uh, positieve en negatieve emoties op. En uh, ja, het wordt gewoon weer vuurwerk. Dat, dat merk je aan alles. Toch even weer naar de Spelen, jongens. Want uh, we hebben natuurlijk uh, de, de prachtige prestaties van de Nederlanders gehad. Uh, we hebben de lach van uh, Martina gezien uh, en zijn interviews niet te vergeten. Daar ont uh, worden wij in ieder geval heel, heel vrolijk, vrolijk, vrolijk van. Ja. Uh, en, en dan is daar natuurlijk die oefening van Epke Zonderland. En uh, dan toch even nu over de man die daar de annex aan... ook heel groot aan het worden is in Nederland, Hans van Zetten. En we hadden hem met nog even aan, aan de lijn uh, hier en uh, met hem gesproken. Uh, is hij voor jullie ook een held, Bart? Ja, voor mij wel, ja. Ik, uh, het eerste wat ik ook twitterde na die... Uh... Na die gouden medaille van Zonderland, dit gun ik Hans van Zetten zo ontzettend. Omdat, ja, ik vind het gewoon prachtig uh, hoe enthousiast hij is. En, maar ook, ja, hij heeft eigenlijk ook een soort drievoudige combinatie in huis, vind ik. Hij is ongelooflijk <lacht> enthousiast. Hij heeft ongelooflijk veel kennis van de sport. En hij, hij komt gewoon heel spontaan en naturel en totaal niet gemaakt over. Van, ja. Ja, bij sommige commentaren, commentatoren heb je het idee van, nou, er gaat nou iets geweldigs. Uh, gebeuren. Dus ik ga nu echt een zin eruit gooien die iedereen zich gaat herinneren. Maar hij heeft dat helemaal niet. Hij zegt, uh, hij staat, ik sta, ik ga helemaal uit mijn dak. En dat ja dat, was wel, uh, ja, dat was gewoon mooi om te zien. Ja. Hij zei dat hij één zin had opgeschreven. En dat was dat, uh, dat zinnetje van dat, dat uh, dit moment Epke's leven zou veranderen. En voor de rest heeft hij het inderdaad spontaan gedaan. Ja. Uh, die, die zin die jij net uh, inderdaad citeert. Hij staat, hij staat en ik sta ook. Ja. Um, uh, Renate, is dat, is dat er één in dit rijtje? Uh, Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Of dit is een goed stel, hoor. Of uh, we zijn er toch weer in geduimd. Ja, nee, wat mij betreft <laughs> absoluut. Ik vind... Uh, uh, kijk, de, de prestatie van uh, Epke Zonderland uh, staat op zich. Dat is zo waanzinnig. En hij doet dat ook nog eens in een sport... die mondiaal ontzettend goed vertegenwoordigd is. Dus, dus wat hij daar heeft gepresteerd... en ik denk dat je dat ook kunt zien... doordat hij is uitgenodigd door de BBC... ook in landen om ons heen wordt... dat erkend als een van de hoogtepunten van deze Olympische Spelen, denk ik. En daar hoort dus ook dit epische commentaar van Hans van Zetten... Uh, hoort, hoort daarbij. Uh, ik denk als je, als je over, uh, over tien jaar het fragment... Uh, Hebke Zonderland tijdens de Spelen van 2012 laat zien. Dat iedereen het commentaar van Hans van Zetten nog op kan dreunen. Mm. En, en, en... Uh, Bart zei net ook al, het is echt wel een soort held uh, voor mij. Dat, dat kan ik alleen maar beamen. Dankzij Hans van Zetten weet ik nog wie uh, Svetlana Boginskaya is. Ja, ja? Ik ook nog, ja. dat, dat zijn van die namen. Zo'n sport komt toch een beetje door, tot leven... doordat Hans van Zetten daar zijn commentaar belevert. Het zijn ook mensen die je niet kent van gezicht... die eigenlijk soort dienstbaar zijn aan de sport. Ze ja. zijn deskundig, ze komen uit, het onder, uit de onderbuik van, de, van, van die sport... Dus kunnen ook een soort achtergrondinformatie leveren die ja die misschien een aantal andere commenta commentatoren niet kunnen leveren en dat dat dat voegt ontzettend veel toe aan het aan het moment en het en de euforie eh, die je ook als eh, kijker daardoor beleeft. Maar ja. wij zeiden het ook al. Vind je niet raar? Want hij doet dat, hij geeft dat commentaar al jaren. Hij zei zelf ook, het zijn mijn zevende jaar. Olympische Spelen. Ja. Ja. Ja. Um, ik, ik zie het nu ook in de kranten, alsof, uh, alsof Hans van Zetten vlak voor de spelen is aangenomen. En, uh, en, Uit een en, ei is gekomen. Ja. ja. Ik denk, nou ja. Dat ik denk verbaast dat, mij, want dat... hij geeft dat commentaar al jaren op maar, deze manier. Ik denk dat Twitter ook een hele grote rol speelt, want ja, iedereen uh, is daar zo. Zelf actief op geworden natuurlijk, sinds, sinds een paar jaar. En iedereen had, ja, kan zich dan meteen uiten en het wordt meteen opgepakt... en het wordt ja. een trending topic en dan wordt het groter en groter. En dan wil, willen nog meer mensen het zien. En zo wordt het natuurlijk ook uh, ja. groter, terwijl timmertje, timmertje... dat is pas jaren later volgens mij echt een, een, een belangrijk begrip geworden. Maar bij hem is het nu al meteen... Uh, dat is het. Nou, het hoort natuurlijk ook heel erg bij, mom bij het moment. Ik bedoel, uh, ik kende Hans van Zetten dan al wel eerder. Hè? Niet alleen maar deze Olympische Spelen, maar het hoort natuurlijk bij het succes van Epke Zonderland. Dat, dat, ja. Daar heeft hij het ook aan te danken: ja. die plotselinge ja. populariteit. Nog iets anders. Uh, uh, goed nieuws voor de fans van Marts Meets. Uh, hij gaat uh, wellicht met Kees Jansma samen een sport. Talkshow maken voor uh, Omroep Max. De baas van Omroep Max, Jan Slacht, heeft er al eens eerder wat over losgelaten. Maar ze hebben nu uh, kennelijk gesprekken gehad. En uh, in ieder geval is dat eerste gesprek, daar hebben ze alle drie een uh, goed gevoel over, uh, aan overgehouden. Uh, Bart, zou je daar naar kijken? Ik uh, denk het wel, want ik denk dat de combinatie van Smeets en Jasma juist wel uh, heel erg goed kan zijn. Omdat ze elkaar best wel aanvullen. Smeets natuurlijk is Smeets, ik bedoel, er hoef ik niks meer over te zeggen. En uh, ja, Jansma heeft die relativering uh, misschien iets charmanter af en toe. Uh, die weet heel veel van voetbal weer. En ja, vroeger bij Studio Sport keek ik ook heel graag naar die combinatie. Ik vind Smeets ook altijd het beste in combinatie met een andere presentator eerlijk gezegd. Of een sidekick. Dan als die alleen uh, die show draagt. Zoals dat tijdens de Tour ook was, had hij eigenlijk de hele week iemand naast zich die, die inderdaad die rol invulde. Ja. Uh, Renate, want er is ook, ook kritiek geweest, ook deze spelen weer op, op Marts Smeets en zijn optreden met, met de late avondshow. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat kan niemand ontgaan zijn, denk ik. Uh, ja, ik vind het altijd zo moeilijk om daar iets van te vinden. Kijk. Ik, het viel mij wel op. Kijk, Mart is Mart. En het is een figuur, een soort van larger than life uh, geworden. Ik ben op zich wel fan van hem. Ik vind ook dat hij bij de, bij, bij de tour, de avondetappe, dat programma, dat, dat, hem, uh, ja, dat, dat, dat, dat past hem goed. Dat zit als een, als een jas, uh, zit hem dat gewoon goed gegoten, zeg maar. En ik had wel heel erg het idee, bij de Olympische Spelen, werd op een aantal momenten wel pijnlijk duidelijk dat als je, nou ja, 65 bent zoals Mart of zo, ik weet niet eens precies hoe oud hij wordt, ja. Ja, dat er op een gegeven moment, ja, werd wel die kloof met, met jonge sportmannen of vrouwen van 19, 20, 21 jaar, werd soms wel pijnlijk duidelijk. Dat is niet alleen maar Mart uh, aan te rekenen, denk ik. Daar, daar, daar zit natuurlijk ook een NOS-directie achter die besluit om hem toch na een lange toer ook weer naar de Olympische Spelen te sturen. Uh, en, en dat, dat viel me wel op uh, uh, deze Olympische Spelen. Het is wel zo dat ik vind dat hij zich... Ah, goed, hervat heeft de afgelopen dagen. En ik denk ook, als zijn pissers als wij zijn in Nederland... dat als Mart uh, na deze Spelen van, uh, van de buis wordt gehaald... we gaan hem ontzettend missen. Dus ja. ik, uh, ik hoop dat dat programma bij, uh, bij Max dan zeker doorgaat. Want ik kan nog niet zonder Marts meet. Ik las ook een uitspraak van hem zelf, volgens mij. Die zei, nou, en als ze dan volgende keer Hans Kraaij junior uh, dit presenteert... dan moeten jullie ook niet bij aan mijn kop lopen zeuren van kom maar weer terug. Ja, nee. Nee, hij heeft groot gelijk, hij heeft groot gelijk. En ach, weet je wel, voor al die mensen op Twitter... en ik heb er ook één keer aan mee gedaan die hem uh, bekritiseren... daar staan natuurlijk ook miljoenen kijkers tegenover... die elke avond trouwende buis gekluisterd zitten. En daar heeft niemand het over, dus zo nee. is het ook maar weer een keer. Zie jij dat ook als een uh, lekkere combinatie met, uh, met Kees? Kees Jans, maar erbij. Ja, nee, dat denk ik wel, wat Bart ook al zei. Ik heb zelf als uh, eindrede voor het programma Holland Sport gewerkt. En daar hadden we natuurlijk een duo presentatie met uh, Matthijs van Nieuwkerk en Wilfried de Jong. En Wilfried uh, was dan ook een beetje... die kon af en toe of een vraag stellen... of een vraag die er helemaal niet toe deed. En, en Matthijs was meer de gastheer en de sympathieke gastheer... Die, die mensen wat minder tegen de haren invreef. En dat werkte wel. En dat zie ik bij zo'n combinatie Smeet-Jansma uh, ook wel zitten. Bovendien zijn ze volgens mij goed bevriend met elkaar. Ze kennen elkaar een hele leven lang. Dus ze zijn ook als duo, denk ik, vrij snel goed goed op elkaar ingespeeld. En dus een heel goed idee van Jan Slachter... Ja. om uh, die twee binnen te halen. Ja, nee, dat vind ik, uh, ja, vind ik absoluut... Maar uh, dat doet die Slachter uh, trouwens wel goed. Die, die haalt wel meer van die mensen die dan ergens net even... Ja, dat nee, ja, vind de, ik ook. Daarnaast uh, zitten dat hij ze dan binnenhaalt en dan wordt dat ineens een heel groot succes. Ja. Ja, we, we moeten het allemaal gaan zien. Ze hebben nog maar een gesprek gevoerd. En kennelijk is iedereen enthousiast. Uh, we wachten op het resultaat op, uh, op de tv. Ja. Uh, vanavond op de hockeyfinale. En dan morgen nog uh, ja, het sluitstuk en de, de marathon, natuurlijk. En dan zitten de spelen erop. Ja, en dan mag Dionne gewoon de afsluitingsceremonie doen. Die ja. hey, wat <laughs> Mooi, hè? Ja, geweldig. Ik vind het echt heel erg. En ik vind het ook echt. Leuk dat jij het doet, samen met Hans van Zetten. Hans van Zetten, de, de man een beetje van de, van de Olympische Spelen tot nu toe. En ik heb zelf een, een Britse partner. En ik kijk dus ook heel erg veel via de BBC naar deze Olympische Spelen. En er zitten drie ja. geweldige vrouwen die presenteren. Dat zou er bij de NOS ook nog iets meer mogen zijn. Maar het is te gek dat jij de afsluitingsceremonie mag doen, vind ik. Nou, Renate, ja, Bart, dankjewel. Bart, goed, nu he? het laatste woord aan jou. <laughs> ja. Zeg ja. maar wat. Ja, waarover? Over die afsluitingsceremonie. Ja, maakt me niet uit, al, al, al praat je over het weer. Dus al, uh... Hoe is het weer trouwens? Oh, ja. Het is warm hier. Nee, uh, uh, goed. Uh, jullie hartelijk dank, jongens, voor, uh, voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Vanuit Hilversum waren dat Renate van Hoofdstad en Bart Vlietstra. Graag gedaan. Yo. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Martijn van Beek.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 en kwam in het nieuws na een klacht van een vrouw. De tattoo van een lotusbloem en haar naam in het Arabisch was totaal mislukt. De GGD kondigde daarop een inspectie aan. En het dodental van een busongeluk in het noorden van India is opgelopen naar 52. Bijna 50 passagiers raakten gewond. De bus raakte van de weg in een bergachtige regio en stortte in een kloof van 100 meter diep. De bus had 60 zitplaatsen, maar was overvol. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... staat twee kilometer file door bezoekers aan het festival Dutch Valley... bij Knoop het Dan files naar zee op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen... voor Afrit Capelle twee kilometer. En op de A256 De Poel richting Zierikzee... voor Wolfhaardstijk ook twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo meteen al een beetje opwarmen voor vanavond... want dan spelen de hockeymannen hun finale. Het zal 9 uur Nederlandse tijd zijn tegen Duitsland... en te gast hier oud-hockey-international Rick Volkes. Maar eerst het nieuws over de kippenruimingen. In Hagestein in de provincie Utrecht worden vandaag 38.000 legkippen geruimd. De dieren worden gehouden op een bedrijf waar het vogelgriepvirus is ontdekt. Mark Hamer ging kijken op het bedrijf van Boer Baars. Je moet vooruit kijken, he. vooruit voetballen, dus je moet weer door... Ja. Over een paar weken dan, dan is het allemaal weer voorbij. Nu moet er wel door, maar ja. achterom kijken heeft nooit geen zin. Hè? Hoe kwam u erachter? Omdat wij malen, wij worden ieder kwartaal worden wij gecontroleerd, biologische en uitloopkippen worden ieder kwartaal moeten wij bloed tappen en die worden dan onderzocht op eventuele vogelgriep. En toen kwamen we naar voren. En toen bleek uit de, uit de laatste tapping dat we in één keer uh, verdacht waren van vogelgriep. En is het dat is nog een keer gecontroleerd? Meerdere controles, op uitgeoefend nog, voordat je natuurlijk zo'n heel spektakel op, op, uh, in het leven roept. Ja. En toen kwam het eruit en toen moest er onmiddellijk geruimd worden? Ja, we waren net op vakantie. Teruggekomen? Teruggekomen van vakantie. Wie zat in? Belgische Ardennen. Een wandeling van 20 kilometer. Dus we Teruggerend? Nee, niet gerend, niet gerend, niet gerend. Nee. We gaan lopen, we gaan praten. En uh, we hebben in ieder geval samen tijd genoeg gehad om erover na te denken. Vooruitkijken, maar niet erom kijken. Nee, want... Het... is de toekomst. Ja, want u wordt gecompenseerd, u krijgt een vergoeding... en over zes weken moet het bedrijf leeg zijn. De vergoeding voor de opgeruimde kippen. Maar niet voor de leegstand... De hmm, dus zes weken leegstand? Zes weken leegstand, reinigen, schoonmaken, desinfecteren, desinfecteren. Klik, klikkerkippen erin. En dan moet je normaal... Klikkerkippen? Klikkerkippen. Wat zijn dat? Dan worden de kippen in gezet die klinisch schoon zijn. Dat bewezen schoon zijn. En dan die, die vir, de eventuele virus nog zouden oppikken. Aha. Dus En als die dan ook nog schoon zijn, dan zeggen ze... de virus is weg. Wat gaat het u dan kosten, denkt u? Daar heb ik geen flauw idee van. Want... Nog even terugkijken. Waar denkt u nou dat het vandaan is gekomen? De staatssecretaris zegt uh, waarschijnlijk trekvogels. Nou, je hebt hier natuurlijk in het buitengebied... er komen knobbelgaanzen, zwanen, die landen hier al neer. En dat zijn de vogels die... Het meest verdacht zijn. Ik verwacht niet van een plaatselijke eend. Ik verwacht niet van een kievit. Ik verwacht niet van een buizert. Dat, dat wil er bij mij niet in. Maar de trekvogels... Nou gaan ze. Die komen van ver. En die ze. Nou, Ik denk dat daar al... potentiële verdachten in zitten. Zou een oplossing zijn... de kippen binnenhouden? Ja, maar we leven nu in 2012... En we hebben allemaal andere gedachtegangen erover. En dat is ook geen optie meer. Je moet de uitloop, die zou bij wijze van spreken beter aangekleed moeten worden. Dat er minder uh, vogels kunnen landen. En kip is een bos-grondvogel. Die, die, die moet een beschutting hebben van een boom of van een afdak. Dat is een eigen vuile voel. Een kip moet niet geweeën worden als een, als een koe en een schaap. En dat. Dat is nog een plus voor de biologische sector. En dat komt allemaal wel. Maar het heeft allemaal zijn tijd nodig. Het is en, -en. Dus Ik wens je veel succes. Komt goed. Okay. Mark Hamer was op het bedrijf van Boer Baars.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 Don't Ces rêves qu'on nous ZANG Marlon Roudet, een Franse singer songwriter En nummer hebben we een paar keer gehoord, hè? Anti-Hero. We gaan alvast een beetje vooruitkijken naar vanavond. Want dan moeten de hockeymannen aan de bak voor hun finale. 9 uur is het Nederlandse tijd tegen Duitsland. In het prachtige hockeystadion hier, of Kleintje Pils er weer bij is, ik vrees het ergste, denk het wel. Uh, we blikken vooruit met Oud Hockey International en tegenwoordig is hier de manager van hoofdklasse Kampong, Rick Volkers. Hartelijk welkom. Dankjewel. Even over je eigen carrière, Rick. Uh, we praten over de periode van het hek, geloof ik? Zo van beetje? het hek, tof van het hek. Uh, beginperiode van mij uh, ook nog met Paulitjes. Uh, Nels helft in de tachtiger jaren. Dus uh, Kampong uh, stond toen nog aan de top. Kampioen geworden, ja. Europees kampioen. En dat is later een beetje in verval geraakt. En, en met het Nederlands team, wat, wat heb je allemaal gehaald? Nou, ik heb uh, 33 interlands, dus niet zoveel gespeeld. Uh, ik werkte al en uh, in de tijd zat ik wel zelf in voorbereiding voor Seul. Uh, Joritsma, toen toenmalig ja. bondscoach, ja. uh, ging toen uh, uh, overdag trainen. En ik kon dat niet... Uh, ja, combineer eigenlijk met mijn werk. Dus ik heb toen uh, afgezegd, ja, nu kan ik natuurlijk wel tegen mijn kop slaan. Ja? Dat ik dat, uh, ja. Maar dat was echt nog de, de laten we zeggen, de amateur -tijd, In de zin van, die, ja. die jongens hadden gewoon, uh, ja, die deden het eigenlijk als hobby. Hè? Je deed het erbij en eigenlijk was het best wel lastig. Hè? Zeker als je al werkte, dan was het echt lastig eigenlijk. Je, je overlegt ook niet met je werkgever uh, eigenlijk zo van, ja jongens, ik zit ook in het net zelf. Dan kan ik wat meer doen en, uh, nee, dat, dat was eigenlijk maar niet. Ik heb wel eens een verhaal uit die tijd gehoord en ik zeg niet van wie ik dat heb gehoord. Maar dat er wel eens iemand met een envelopje langs de, langs de lijn kwam en dat jullie dat dan weigerden zelfs. Uh, dat is één keer gebeurd. dat uh, had met zaalhockey te maken. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. ja, ook wel een beetje overdreven. Want we hadden er rustig een biertje van kunnen, kunnen kopen. Maar uh, dat was wel zo dat het not dun was om, uh, om betaald te krijgen. Nee. En uh, dat er ook betaald werd. Nee, absoluut Maar je niet. hebt dus wel eens het gevoel, wat als? Als ik... Ja. Nou, zeker. Kijk, ik zit nu... Uh, als manager ben ik afgelopen seizoen bij Kampong uh, gevraagd... Om, uh, om te kijken of we weer terug naar die top kunnen, kunnen komen. Uh, ja, de beleving is zo uh, ja, veel meer ook vanuit de media. Hè. Dus het is... Uh, exposure is veel groter geworden voor die spelers. Daarom hebben wij denk ik ook zeker... ik ook een belangrijke rol naar de jongens... dat er naast hockey ook nog andere dingen zijn in ja. de wereld. Uh, waarin zij zich denk ik druk over moeten maken. Uh, maatschappelijk onder andere begeleiden en dergelijke. Maar... Toen, zeker als, als ik zie hoe ze nu hun sportbeleving kunnen uitoefenen... als we dat 20 jaar of 25 jaar geleden, ook, ook ik, en mijn stuk beter begeleid was... dan was er absoluut meer, meer uitgekomen. Daar ben ik zeker van overtuigd. En je, je, ook toen hadden we natuurlijk de echte topspelers. Ik zat er niet helemaal bij. Ik zat tussen, even tussen de 8 en de 16. Dus je bent wel iets meer een nummertje dan als je bij de eerste 8 zit... Maar uh, ja, misschien was ik dan ook al bij de eerste achterkomen als ik toch uh, ook die focus had gehad. Ja. Nou. Laten we het eens even hebben over het team dat hier op de Spelen bezig is. Ja. Want uh, de vrouw hebben gisteravond goud gehaald. Ja. Eerlijk gezegd was daar op voorhand wel een beetje op gerekend misschien, ja. hè? want die waren echt wel favoriet. Ja. Uh, die mannen, ja, dat begon natuurlijk met een aanloop die uh, nogal warrig was, ja. uh, gedoe. Ja, en, Veel onrust. Ja, ja, en die laten een fantastisch toernooi zien tot nu toe. Ja, wat je ziet bij die vrouwen... Ik heb twee wedstrijden gezien, halffinale en finale. Er zat veel druk op dat team. Je zit een beetje van, van buiten beschouwd. Uh, dat zag je ook weer in hun spel. Uh, het was een beetje een krampachtig spel. Maar toch genoeg kwaliteit in, uh, om, om toch goud te halen. Dat is natuurlijk waanzinnig knap. Die dames, uh, ook de toppers zie je dan toch wel opstaan... op de belangrijke momenten. Als er corners gemaakt moeten worden... of corners gehaald moeten worden. Het wordt op details beslist. Uh, en dan zie je Maartje, Pauw maar en Naomi... van als je wel hmm. boven wel daarboven uit steken. Ja, die man is een heel ander verhaal... want die heeft we hebben natuurlijk een roerige tijd gehad met uh, de Bonsco's die uh, uh, ja, een bepaalde lijn uitstippelde. Ook daar wel wat warrig over communiceerde, kan ik eerlijk zeggen. Maar wel knap dat hij aan zijn lijn vast heeft, uh, heeft gehouden en dat vertaalt zich nu uit. In, Hoe is het in, uh, met de kampongmannen mannen in, uh, in Nederland? Nou, we, hebben er, uh, uh, we hadden er één, maar nu drie, want er zijn twee nieuwe spelers ja. uh, bijgekomen. Roderick Weusel en Robert Kemperman naast Sander de Wijn. Uh, ja, die draaien als een heldentierenlier. Uh, ja. Erg goed. En zeker de wijn ook erg goed. Uh, ja, Weusdorf, uh, staat als een koning te spelen. Ja. Dus, uh, Speelt Weusdorf uh, komend seizoen ook nog bij Kampo? Nou, hij hij, we hebben hem teruggehaald. Uh, ja. Hij uh, heeft uh, voor twee jaar getekend. Ja, twee jaar. Uh, dus ja, we hopen maar dat die gasten na dit piekmoment uh, straks ook weer zich kunnen opladen voor, uh, voor de hoofdklas. Want het begint natuurlijk ook alweer over zes weken. Ik wil, ik wil toch nog even hebben over Paul van As. Want ik vind dat uh, persoonlijk een, ja, een fascinerende man. Uh, als je hem hoort praten, ja, het is een echte hockeyman, nou. denk je dan ook gelijk. Maar uh, ik, ik, intussen hebben we ons hier ook een beetje bij laten praten. Want de afgelopen weken zijn er wat mensen voorbij gekomen die ook uh, hun mening gaven over hem. En, en, en, en toch, je hoort heel veel goede berichten. Laten we zeggen, op het moment dat hij uh, met de grond gelijk gemaakt werd... Uh, uh, ja, is, ik vraag je je nu af, is dat wel terecht geweest? Uh, ja, achteraf uh, kan je natuurlijk altijd zeggen van dit was niet terecht geweest. Hè? Uh, ik denk dat hij ook in zijn rol heeft moeten groeien. Uh, hij is anders dan ja, de gemiddelde broodcoach uh, trainer. Die uh, vooral gefocust is op hockey, hockey, hockey. En hij, ik denk dat hij wel wat verder kijkt uh, dan alleen dat. Uh, is meer een managerstype, denk ik, als ik het zo kan omschrijven. Heeft een goed team om zich heen ook die de trainingen verzorgen. Uh, ja, en, en nogmaals, zijn aanpak slaat gewoon aan. Dus... Uh... Want het is wel gelukt om op het juiste moment dat team bij elkaar te krijgen. En, en nou ja, ook als team te laten functioneren, heel duidelijk. Nou ja, hij heeft ook wel uh, wat harde maatregelen natuurlijk genomen. En dan, uh... Kan je ook zien, op een, nu het zich vertaalt in goede resultaten, dat daar toch iets los is gekomen? Ook van de jongeren. Want ik, ik was ongelooflijk verbaasd afgelopen uh, met die halve finale. Mm -hmm. Hoe goed ze waren. Wij, wij, ook met de echte kenners. Wij hebben met verbazing zitten kijken: van, nou, zo is goed, dat hebben wij nog nooit gezien. Totaal hockey las ik al ergens. Nou ja, het 74 voetbal, ja, ja. Uh, dat zagen we ook. Want uh, mensen, Sander de Wijn staat rechts achter in het veld. Maar loopt meer, wij spreken links buiten de hockey dan, uh, dan rechts achter. En uh, draaide maar door. En ontzettend veel energie. Dus hij heeft zijn Trainingswijze is ook wat aangepast, uh, iets minder kracht, hè, mm. want daar uh, laat je vaak door leiden door Australië ook die uh, de toon zetten de afgelopen jaren in de wereld. Nou, dat zijn allemaal zeer uh, brede kerels met heel veel krachttraining en uh, ja, wij hebben vanuit, vanuit van oudsher zijn we natuurlijk heel souplesse. Of uh, hokjes die op suplessen spelen en uh, ja, daar heeft hij wel een goede balans kunnen mm. vinden. Hebt u eigenlijk contact nu met, met bijvoorbeeld Sander ja, of met Ja, die de sms me wel of met Roderick Weusthof, weet je, dus daar heb ik wel steeds contact mee. Uh, uh, ze zwaaien ook altijd even, als je, ze zoeken je toch wel even op op de tribune en uh, ja, daar is er wel steeds wel even contact. En het laatste contact was, hoe recent? Uh, gisteren kreeg ik van Sander nog een smsje uh, of, of ik het mooi vond, weet je. Dat ja. zei we wel even bevestiging. En maar ze hebben alle geloof erin, hè? neem ik aan, toch? Nou ja, die jongens zitten zo in de flow. Uh, hopelijk kunnen ze het niveau weer halen. Maar ja, je begint toch weer, het is een nieuwe wedstrijd, Uit de, vanuit de basis beginnen we. En, uh, en dan maar zien als het, als het goed lukt, dan kun je steeds weer iets meer doen. Steven Veem was hier vanochtend, die had even de statistieken erbij gebracht. Ja. In 80 jaar in de finale nooit gewonnen van Duitsland. Ja, ja. Oké, okay. nou ja. dan moeten we dat nu maar eens gaan veranderen? Ja. ja, er komt een keer dat het veranderd wordt. Maar het zou mooi zijn ja. dat het vanavond is, natuurlijk. Nou ja, goed, maar nogmaals. Uh, mochten ze verliezen, ik denk dat het toernooi eigenlijk al waanzinnig geslaagd is. Ik bedoel, uh, Nederland, uh, Nederlands elft in voetbal, werd in 74 geen. Uh... Geen wereldkampioen, maar die hebben toen wel de toon gezet over het totaalvoetbal. Ja. Daar praten we nog steeds over. Je zei net al, van die hockey's moet ook met andere dingen bezig ja. zijn. Uh, uh, uh, misschien is dat ook wel uh, gewoon eens kijken wat er verder nog in de, in de, uh, aan de hand is in de wereld. Jullie hebben iets bijzonders gedaan. Uh, we gaan met een hele speciale uh, sponsor spelen op, uh, op het shirt. Ja, de uh, Hunger Project uh, uh, hebben wij benaderd om, uh, om op het shirt uh, te komen. Uh, Kijk, ja, normaal heb je natuurlijk geld nodig hè, om die spelers te halen. Even eerst even, even, wat, wat is de ja. Hunger Project? Die, die stimuleert eigenlijk zelfredzaamheid red, uh, in de wereld voor mensen. En het chronisch is honger uh, laten verdwijnen, vooral op het platteland in Afrika. Het zit in meerdere landen, maar wij hebben dan uh, een stel ondernemers. Onder de clubje Kataklee uh, hebben Benin ont, uh, omarmd, omdat dat een uh, ja, redelijk stabiel democratisch land is. Waarin wij onze doelstelling kunnen realiseren. Nou, inmiddels hebben we daar 13 epicentra's uh, uh, neergezet. En die, die epicentra's die, uh, die hebben een bereik van. met, met allemaal. Met allemaal uh, dorpen eromheen. Uh, zeg maar tussen de 10.000 15 en, uh, 10 en 15.000 mensen bereiken dat. Nou, wat is er dan? Educatie, dat uh, is natuurlijk heel erg belangrijk. Mm -hmm. Ondernemerschap wordt ze geleerd. Scholing, uh, ook vanaf de jongste, jongste kinderen al. Uh, nou, wij, wij regelen microkrediet en dat kunnen ze dan, en ze moeten het echt terugbetalen. Dat moet echt, het wordt heel sterk, sterk wordt dat georganiseerd en uh, zodat. maar dat gaat dan tegen een normale rente. Dus daar hebben die, en het is vooral geënt op vrouwen. Die zijn echt de sterkste. Dat ja. zijn ze altijd, maar ja. daar ook zeker. Zeker. Ja. Ja. Ook in deze uitzending trouwens. Ja, ja daar ben ik, het ook van, <laughs> ben ik ook van overtuigd. En, maar, maar, maar is het nu iets van, van de manager die dit uh, ooit eens heeft opgepikt... en dat tegenaan gelopen is? Jongens, ik moet op dat shirt zetten. Of is die hele vereniging daar? Uh, nou, op? dat moet natuurlijk nog komen. Kijk, de, de voorzitter was ook via zijn netwerk... met de Hunger Project in aanraking gekomen. En toevallig was ik... Uh, de manager bij Kampong. Uh, en ik, ik hield een presentatie binnen ons bedrijf uh, van, van alle investeerders. Had ik ook de, onze voorzitter uitgenodigd, en die uh, toen kwam eigenlijk met het idee van: Jeetje, we moeten daar wat met Kampong mee doen. We hebben natuurlijk meer dan. Het kan heeft 5000 leden. 3000 hockeyers, 2000 het is een omnivereniging. 2000 voetbal en uh, scores, et cetera. Mm -hmm. Dus een groot bereik. Uh, en ik denk ook uh, ja, maatschappelijk verantwoord sporten... of maatschappelijk verantwoord uh, project. Uh, dit te omarmen. Zodat wij. Uh, ja, dat is Kampong denk ik een hele mooie brugfunctie. en een platform om dit verder uit te dragen. Dus voor de Hunger Project denk ik een heel erg mooi initiatief. Uh, en een kans om hier iets uh, ja, verder mee te gaan doen. Maar hoe doet u dat dan? Want normaal gesproken hè, betaalt een sponsor heel veel geld... Ja. Om, om de naam op het shirt ja. te hebben. Nou, dat moet nog even over gestegeld natuurlijk worden. Dat kan je voorstellen. Of in ieder geval over besproken worden met de andere sponsoren... hoe we dat gaan doen. Maar wij kunnen ons niet voorstellen dat zij zeggen... dat, gaan we, dat, dat, dat houden we tegen. Kijk, dat shirt is natuurlijk groter dan alleen dat er één sponsor op zou moeten zijn. Dus ik kan me voorstellen dat we dat op een, op een slimme manier gaan communiceren. Op, uh, op de broek bijvoorbeeld, of uh, ja. op de achterkant van het shirt, zoiets. En dan moet Kampbron nog even verder in de vaart der volkeren worden opgestoten. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Uh, Kampo heeft in de tijd wel uh, ja, gedacht van, we kunnen het zonder betalen af. Maar dat, daar red je het niet meer mee. En ik denk ook dat het goed is dat we de spelers wel betalen. Omdat ze, ja, het is gewoon een, uh, bijna werk geworden voor de heren. En daarnaast moet je als club, denk ik, de, hun faciliteren. Ook richting werk, studieondersteuning, uh -huh. uh, instroom inwerken. Nou, daar past de Hungenproject Project mijn, zien ze ook heel erg goed in. Uh, omdat uh, ja, er is meer dan alleen hockey in de wereld. Zodat wij uh, ook bij wijze van spreken kunnen zeggen... joh, uh, ben jij geïnteresseerd vanuit je studie in ontwikkelingswerk? We kunnen je een week naar Benin sturen. Wij zijn er allemaal als investeerder zijn we daar geweest. Nou, wat je daar ziet, dat heeft met mij een waanzinnige impact gehad ook. Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat het niet op die spelers ook zo, uh, zo zou kunnen zijn. Dus nogmaals, ik denk dat we daar als kampong ja, gewoon heel slim in mee om moeten gaan... Om, uh, om dit onder de aandacht ook bij, voor mij, en uh, verantwoordelijkheid en bij die spelers ook. Nou, zo, ja, sorry. Jij mag, jij mag zeggen, want jij bent... Uh, de sterke, hè? Ja. De sterkste. Nee, het zou mooi zijn als dat ook op andere clubs... Maar misschien ook wel bij andere sporten uh, doorwerkt. Ja, misschien krijgt het wel vol, dat weet ik niet. Uh, kampong is wel een beetje een trendsetter. Je ziet vanuit die bond ook dat ze heel erg bezig zijn... van de rol van zo'n hockeyclub. Hè? Dat moet verder gaan dan alleen hockey. Met kinderopvang en allemaal faciliteiten eromheen. Dus daar past denk ik dit ook heel erg goed in... om, uh, om dit te omarmen. Nou, en waar gaat het om? Mobiliseren van mensen... en dan? Gebeurt er altijd wel weer wat. Weet je, zo zitten we erin. Van ik heb nu ook niet in een draaiboekje van nou we gaan het nee. zo aanpakken. Dit is de eerste stap. Ja. En nogmaals, richting die spelers, uh, die zijn ook wel geïnteresseerd, want ze weten dat ik hierbij zit. Uh, dus uh, die zijn geïnteresseerd in van ja, wat gebeurt er dan en wat doen we dan? En uh, nou, kunnen we daar zelf ook mee doen. En zit af. je vanavond bij de wedstrijd op de tribune? Zeker. Kijk, nou, veel ja. plezier. En wat gaat het worden? Nou, als het. Uh, ja... Ik denk als ze in die flow komen, als die Duitsers dat natuurlijk ook een beetje toelaten. Dat... <laughs> Ik hoop op een 4-2 overwinning voor Nederland. Dat zou geweldig zijn. Het hoeft niet gelijk 9-2 te worden. 4-2 is ook wel uh, voldoende. Nou ja, dan, dan, dan devalueert lijkt het wel hun prestatie. Dat moeten we ook niet hebben. Want dan lijkt het allemaal te makkelijk te gaan. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Vanaf ja. 9 uur vanavond, ook hier op Radio 1 trouwens. Veel plezier en bedankt voor het gesprek. Rick Volkes, hij is tegenwoordig de manager van hoofdklasse Kampong. De muziekfamilie De en breedstel. Twintig jaar geleden was het voor het laatst dat ons land op de Olympische Spelen was vertegenwoordigd bij het boksen. Het leverde twee medailles op: brons voor Arnold van der Leyde en zilver voor Oran Delibas. Dit jaar hoopte Peter Mullenberg op Olympische deelname, maar in het middengewicht ging hij op twee verschillende kwalificatiemomenten onderuit. In eerste instantie dacht hij eraan om de bokshandschoenen op te bergen. Maar na een korte rustperiode is hij daarop teruggekomen. Inmiddels is Mullenberg weer volop in voorbereiding. Oké, okay, in de regen allemaal met die bal. En dan boven naar binnen, handjes hoog, linksom verplaatst. Kom maar af. En als ik ja zeg, twee keer stoten. <middels> <middels> en dan afvallen. af. De verwerking was heel sla. Vooral de, toen, ik, ja, toen ik gewoon net de ring uit was. En de eerste reactie was gelijk van ja, ik kan er beter mee kappen. Want als dit zo doorgaat, dat je altijd maar gepikt blijft worden in, in de belangrijke wedstrijden. Ja, toen dacht ik van ja, waarom, waarom, waar doe ik er nog voor? Want de speler is toch voor een Olympisch, ja, Olympisch sport het hoogst haalbaar. Hè? Ja, en dan haal je niet en dan moet je weer via door. En, ja, en weer via lang toch alles geven, vier jaar lang. Uh, ja, gewoon een heel anders leven dan de no normale mensen doen. Oké, okay, komt die tweede ronde loopt. en go, up. Gewoon heel goed gepraat met mijn trainer. Uh, goed gepraat met mijn Werkgever Defensie. Ja, en toen nog met mijn trainer gehad. Eerst gewoon lekker vakantie gehouden. Wel goed over nagedacht over de box. Van ja, wat wil ik dan? Ik denk van ja, natuurlijk. Aan die paar shit-dingen in de boxen zitten er gewoon ook heel veel mooie dingen. Delibas moet het nu gaan proberen. Hij moet gaan forceren. Er zit niets en ook helemaal niets anders op. Nog 1 minuut en 40 seconden te boksen. Zoals het er nu uitziet halen we zilver prachtig naast de bronzen van de Leiden. Er zit goud er net niet in. Oran Delibas, zilver. 20 jaar terug nu. Ja het, het is, ja, het is gewoon gigantisch moeilijk om als uh, bokser in Nederland te kwalificeren. Er zit zoveel politiek, zoveel politiek bij kijken, uh, geld. We, we hebben een heel klein team. Uh, zoals de afgelopen laatste kwalificatie nooit ben ik alleen met een trainer naartoe gaan. Uh, we hadden geen official, we hadden geen gedelegeerden. We hadden helemaal niks en niemand bij ons. En het is toch een beetje in de bokserwereld, de ene hand was de andere qua scheidsrechters, ik help jouw land, maar jij helpt mijn land. Ja, en, uh, ja, en wij hebben geen scheidsrechter bij ons. Dus die kan niemand helpen en die wordt dan ook door niemand geholpen. Ja, en dan blijkt je gewoon dat je altijd aan het kost Komt het nog goed met het Nederlandse boksen? Hoe kan je dit doorbreken namelijk? Ik weet niet of dit ooit nog goed komt. Ik denk het wel. Ik heb er wel veel vertrouwen in. Het is altijd afwachten natuurlijk... Het ligt ook veel aan de Nederlandse uh, boxman zelf. Die moet natuurlijk ja, veel dingen gaan regelen. Misschien toch meer sponsors gaan zoeken. Meer geld losmaken voor het boksen. Een fulltime programma zou perfect zijn. Dus ik, ja, ik weet dat ze ermee bezig zijn. Maar het wordt nog wel een hele klus om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want het is niet zo, mak of niet zo moeilijk om een fulltime trainer te krijgen. Maar het is moeilijk om fulltime boxers te krijgen. Ze gave de laatste ronde aan Stoker 23, 22, het is Ik heb dus ook veel boksen uit, ja, uit het continent Afrika gezien. En als ik die zie, dan kan ik echt gewoon weer beginnen te huilen. Ja, ik, weet, ik weet gewoon zeker dat ik van, al, van hun allemaal win: uit het continent Afrika. Ja, en dan ja, zit jij thuis en uh, zij zitten dan daar. Ja, en dan zie je toch jongens die. Uh, waarvan ik met één punt verlies en die is vanaf ja, voor de brons. Ja, dat is dan toch zuur, om als ik er dan naar kijk. Ik, het, ik vind het heel moeilijk. Ik, ik kijk liever de uitslagen, dan weet ik het van, oké, okay, dat is het. Maar ik heb ja, een paar wedstrijden dan kunnen zien. En, ook, ja, en toch, op het moment dat ik het dan zie, dat ik echt denk van... waar moest mij dit nu overkomen? Oké, okay. Kom we, hop, start. en schaak Doe maar, hop. Om lekker makkelijk, maar veel doen. Veel losse acties. Een beetje de gevoel weer op gaan zoeken. Ja, of vier jaar is weer in Brazilië, in Rio. Ja, ze hebben natuurlijk eerder, eerder dan als militair uh, Olympisch goud gewonnen. En uh, ja, dat is wel super als ik daar natuurlijk bij ben. En ik ga er ook echt volledig voor. Ik, ik weet ook gewoon dat ik erbij kan zitten. En op het moment dat ik er ben, dan ga ik ook voor de hoogste halen. Dan wil ik gewoon goud halen. Ik weet gewoon dat het, dat het kan. En ja, mijn, mijn instelling is dat ik het ook gewoon ga halen. Als ik echt had gedacht van ik haal het niet, dan, dan was ik ermee gekomen. De Radio 1 Sportzomer Docs. Luister naar verhalen vanaf de zijlijn. Korte documentaires over sport en alles wat daarbij komt kijken. Ga naar radio1.nl en luister naar de Radio 1 Sportzomer Docs van 2012.